Jij bent mijn bloempje en ik jouw stengeltje. Vanaf vandaag noem ik jou heel mijn leven engeltje. Jij hebt die charme, dat hele warme. Kom dichterbij, ik zou je zo willen omarmen. Dat kolossale, jij hebt dat mooie. Zo kun jij elke man in één minuut ontdooien. Jij bent de slingers op welk veen. Ik ben met niemand anders ooit zo blij geweest. Mien, min, mien, laat de liefde aan me zien. Met je hele hebben en houden. en als ik lach en als ik ging. Min, mien, mien, laat de hemel aan me zien. Met je ziel en zaligheid is wat jij en ik verdien. Ik leef en alsof ik heel de dag met jou in de wolken zweef. Min, min, min, laat de liefde aan me zien. Als ik lach en als ik grie Jij bent de parel en ik jou oester. Dat is het huis waar ik je heel mijn leven koester. Jij hebt dat wangetje voor al mijn kussen. Dan kan ik heel veel van je houden ondertussen niet dat moderne en dat te chique. Je hebt dat ingetogen, wat melancholieke. Jij bent te lach op mijn gezicht. Ik zie je duidelijk ook met mijn ogen dicht. Met je hele hebben en houden. Als ik lach en als ik ging. Min, Min, Min, laat de hemel aan me zien. Met je ziel en zaligheid is wat jij en ik verdienen. Min, Min, Min, laat me voelen dat ik leef. En alsof ik heel de dag met jou in de wolken zweef. Min, Min, Min, laat de liefde aan me zien. Als ik lach en als ik glien ming ming mien, laat de liefde aan me zien Met je hele hebben en houden als ik lach en als ik glien Ming ming mien, laat de hemel aan me zien Met je ziel en zaligheid is wat jij en ik verdien Ming ming mien, laat me voelen dat ik leef En alsof ik heel de dag met jou in de wolken zweef Als ik lach en als ik grie, oh, als ik lach en als ik grie.